11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met een ingrijpend bezuinigingspakket... van de regering Berlusconi. Om het begrotingstekort terug te dringen... zal de komende drie jaar meer dan 54 miljard euro worden bezuinigd. Daarmee moeten de internationale financiële markten worden gerustgesteld. Er bestaat twijfel of Italië kan voldoen aan de eis van de Europese Centrale Bank... om in 2013 een sluitende begroting te hebben. Het kabinetsplan gaat nu naar het Italiaanse lagerhuis. Ook Spanje is bezig met ingrijpende hervormingen om investeerders gerust te stellen. De Spaanse Senaat heeft een grondwetswijziging aangenomen, waarin staat dat het begrotingstekort vanaf 2020 niet groter mag zijn dan 0,4 procent. Ook wordt er een limiet gesteld aan de staatsschuld. Met deze maatregelen voldoet Spanje aan het Europese Stabiliteitspact. Spanje is na Duitsland het tweede land dat een limiet aan het tekort in de grondwet vastlegt.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 In de Syrische stad Homs hebben regeringstroepen zeker 14 burgers gedood die protesteerden tegen het regime van president Assad. Volgens waarnemers was het een van de hevigste aanvallen van het leger tegen betogers in de stad in maanden. Het leger zou tanks hebben ingezet. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, heeft de Syrische regering vandaag beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens een bezoek aan Moskou zei Juppé dat Syrië verdere sancties riskeert als de aanvallen op de burgerbevolking doorgaan. De Europese Unie stelde vorige week een olieboycott in tegen Syrië, een besluit dat door Rusland werd bekritiseerd. In de Amsterdamse gemeenteraad is ophef ontstaan over het salaris van de nieuwe directeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf. Op 1 december komt de nieuwe topman Bart Schmeink in dienst. Hij krijgt een basissalaris van 210.000 euro... dat met onkosten en pensioen kan oplopen tot 318.000 euro. De Amsterdamse SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld. De partij zegt dat binnen de gemeente is afgesproken... dat de nieuwe directeur niet meer mag verdienen dan de balken en de norm. Ook Collegepartij GroenLinks en D66 willen opheldering. De VVD is juist blij dat er eindelijk een capabele bestuurder is gevonden. De Nederlandse F-16-piloten boven Libië doen zoveel verkenningsvluchten... dat ze aan andere dingen niet meer toekomen. Daardoor is er geen tijd om te oefenen op luchtgevechten en bombardementen... zoals ze normaal boven Canada doen. De piloten hebben aan de bel getrokken bij Kamerleden die bij hen op bezoek waren. De beurzen op Wall Street zijn net als die in Europa fors omhoog gegaan. De Dow Jones-index sloot met een winst van 2,5 op 11.414 punten. Beleggers pardon, waren opgelucht over de uitspraak van het Duitse constitutionele hof... dat instemde met Duitse steun aan noodlijdende Eurolanden. Ook waren er gunstige macrocijfers over de Duitse en Amerikaanse economie... Eerder op de dag waren de Europese beurzen met forse winsten gesloten. De AEX-index in Amsterdam ging 2,8 omhoog... en de beurs in Frankfurt zelfs 4,1 Het weer. Vannacht en morgen wisselend droog en buien. Morgen de hele dag bewolking en het wordt een graad of 17. Vrijdag licht wisselvallig weer en een beetje zon. Zaterdag meer zon en zomers warm... met later op de dag enkele onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.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 Maar van GroenLinks moet hij zeggen dat het een civiele missie is... want anders kan GroenLinks haar steun aan de missie niet verkopen. Het is verbazingwekkend hoeveel politici liever blind zijn... dan dat ze zich de ogen laten openen voor de werkelijkheid. Santana, Black Magic Woman. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. Het kabinet wil een speciale eurocommissaris voor, het woord zegt het al, de euro. Om eurolanden die hun begroting niet in de hand houden... te dwingen tot hervormingen en bezuinigingen. Wat vindt voormalig minister van Financiën Onno Ruding daarvan? Toen hier tien jaar geleden aangifte werd gedaan tegen Jorge Origheta... was Nederland niet bevoegd hem te vervolgen. Dat is inmiddels veranderd. Zo dadelijk een gesprek met een van de nabestaanden... van een slachtoffer van de dictatuur in Argentinië... die hem alsnog in Nederland voor de rechter wil dagen. Crimineel Nederland kan opgelucht ademhalen. Peter R. de Vries hangt na dit seizoen zijn misdaadprogramma aan de wilgen. Straks wat gemengde reacties. En om vijf voor twaalf buigen we ons over het volume van de scheepstoeters van de Holland-Amerika-lijn. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 7 september. De vader van prinses Maxima moet alsnog worden vervolgd... voor zijn rol in het Fidela-regime in Argentinië. Dat vinden nabestaanden van iemand die verdween onder het Fidela-bewind. Tien jaar geleden lukte het niet om George jeter te vervolgen... maar nu kan dat wel, zegt advocaat Lisbeth Zegveld. Dat is nieuwe wetgeving. We hebben nu gedwongen verdwijningen in onze Nederlandse wetgeving... en ook op internationaal niveau. Het kenmerk daarvan is dat het een voortdurend misdrijf is... En zolang het lot van diegene niet is opgehelderd... blijft dat misdrijf voortbestaan. De verdwijningen zouden dus niet meer kunnen verjaren. En daar zijn de nabestaanden blij mee... omdat Sorregeta duidelijkheid zou kunnen verschaffen... over het lot van de slachtoffers. Het verwijt is dat meneer Sorregeta weet, moet hebben... van wie deze mensen zijn en wat er met hun is gebeurd. Premier Rutte wil dat er een speciale euro-eurocommissaris komt... die optreedt tegen Eurolanden... als ze zich niet aan de begrotingsafspraken houden. Wat wij nu voorstellen is, ga terug... Naar een streng regime waarbij landen die zich niet aan de afspraken houden ook echt gedwongen worden om zich er wel aan te houden. Het is volgens Rutte de beste methode om Griekse taferelen te voorkomen. Partijen in de Tweede Kamer reageren positief. Ik vind het goed dat de regering nu in een brief ook helder op een rijtje zet dat er bevoegdheden worden overgedragen. Dat moet ook om te zorgen dat de euro in de toekomst stabiel blijft. Rutte wil andere eurolanden overhalen om zo'n euro-eurocommissaris aan te stellen. Maar noodlijdende landen lijken weinig voor strengere regels te voelen. Ze krijgen gigantisch hoge boetes waar ze al zo bang voor zijn dat ze zelfs hebben geprobeerd deze regels tegen te houden. En de vraag is ook hoe grotere eurolanden zullen reageren. Neem bijvoorbeeld Duitsland. Bondskanselier Merkel heeft daar te maken met een bondstag die liever meer invloed op de EU wil dan minder. En dat bleek vandaag nogmaals uit de uitspraak van de Duitse Grondwet rechtbank. Die bepaalde dat Duitsland wel noodhulp mag geven aan eurolanden, maar alleen als het parlement toestemming geeft. In naam des volkes. Die verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. In Duitsland komt dus meer democratische controle op het geven van noodhulp. Met een zak oude kleding, papier of plastic kun je vanaf volgende week geld verdienen. In pijnakker noorderp begint een experiment waarbij afvalbrengers worden beloond. Volgens de bedenken van het systeem kun je er langzaam rijk van worden. Elke week, elke week doorgaan en ook ja, van de buren meenemen kan eh, erg oplopen. Wellicht denken sommige luisteraars er nu aan om een afvalservice te beginnen en rijk te worden. Maar voordat u met vijf kilo papier op de fiets naar de inzamelaar gaat... is het misschien toch handig om te weten hoeveel het opbrengt. Ja, Zo, daar gaat hij, de papiercontainer in. En ik ben 23 cent rijker. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Helene Ekker las de krant vanmorgen. Angst in Partij van de Arbeid door aanslag Breivik... is de kop boven een interview in trouw met PvdA-leider Job Cohen. De slagpartij die Anders Breivik in Noorwegen aanrichtte... onder sociaal-democratische jongeren... leidt tot angst bij partijgenoten, al dus Cohen. Het interview gaat over de aanslagen van 11 september... dit weekend tien jaar geleden dat het goed is dat er daarna een wolle deken van het integratiedebat is afgetrokken. Maar ook dat Cohen zich verbaast over de haat tegen sociaaldemocraten... die tot de aanslag van Breivik leiden, Cohen zegt. Partijgenoten vragen zich toch af of zoiets ook in Nederland kan gebeuren. Niemand had toch voor mogelijk gehouden dat in een rijk en politiek redelijk evenwichtig land als Noorwegen... zo'n nietsontziende moorddadige aanslag had kunnen plaatsvinden. Je denkt er toch over na of zoiets ook hier kan gebeuren. Nieuwe auto's moeten een automatisch belsysteem krijgen dat bij ongelukken zelfstandig ambulance en politie waarschuwt. Dat halveert de tijd die nodig is voor hulpdiensten om op de plek des onheils aan te komen. En dat redt honderden levens per jaar. Eurocommissaris Nelly Kroes maakt deze verplichting voor de auto-industrie morgen bekend, schrijft de Volkskrant. Een eerder verzoek van de Europese Commissie om dat vrijwillig te doen heeft niet gewerkt. De reden, het systeem maakt een auto 100 euro duurder. En daar wilden niet alle Europese landen aan. Maar het systeem redt volgens Kroes niet alleen veel levens. De weg kan na een ongeluk ook eerder worden vrijgemaakt. En dat vermindert files. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 16 jaar... heeft regelmatig milde psychotische ervaringen, schrijft het Nederlands Dagblad. Het blijkt uit een promotie deze week aan de Universiteit Utrecht. De onderzoeker ondervroeg bijna 8000 jongeren. 40% van de pubers gaf aan regelmatig last te hebben van hallucinaties... wanen, paranoia, grootheidswaanzin of paranormale overtuigingen. Gemeenten sporen bijstandsfraudeurs op met behulp van Facebook en Twitter... De verblijfplaats van fraudeurs is vaak onbekend... maar ze verraden zichzelf door te twitteren over luxe vakanties... of dure aankopen, blijkt uit een bericht in het AD. De gemeente besteden het speurwerk uit aan een onderzoeksbureau... die met speciale software sociale media scant op verdachte termen. Vooral Twitter levert veel op, vertelt een woordvoerder. Was Twitter er maar geweest toen ik nog een politieagent was, zegt hij. Het is een rijke bron van informatie. En Nederlandse bischoppen keuren soms een kerkelijke uitvaart... na euthanasie of zelfdoding goed, meldt Trouw. De vraag hoe zij daarover denken werd actueel... toen een pastoor in Liemte een uitvaart weigerde... voor iemand die euthanasie had gepleegd. De regel luidt nu, als iemand op het moment dat hij koos... voor actieve levensbeëindiging door emoties, angst of stress was overmand was hij volgens de bischoppen verminderd toerekeningsvatbaar. En mag hij een uitvaart. Maar kiest iemand wel bewust voor zo'n einde, dan krijgt hij er geen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ooh, you get away some power estani o que o samba estes samba gemisto de maracatu essa Sergio Mendes. We hadden het gisteren al voorspeld en ja hoor, vandaag ging het in Den Haag weer over de Europese crisis. Want ineens was daar het kabinetsvoorstel om een Europese commissaris te belasten met het toezicht op de nationale begrotingen. Een land dat zijn tekorten te veel laat oplopen, zou dan door die commissaris in het uiterste geval onder curatelen kunnen worden gesteld. Premier Rutte kwam er vanochtend mee. Wilma Borgman, in Den Haag. Ja, een commissaris voor begrotingsdiscipline onder curatelen stellen. Dat is toch een vrij opmerkelijk voorstel van een coalitie... die de naam heeft behoorlijk allergisch te zijn voor het overdragen van macht aan Europa. Hoe kan dat? Uh, ja, eigenlijk, Claire, ik kom het erop neer... Uh, met welke bril je naar dit voorstel kijkt en uh, welke uitleg uh, je daarvoor kiest... Um, het, het overdragen van bevoegdheden aan Europa... is natuurlijk een heel beladen begrip... He, vanwege de meningsverschillen in uh, PVV en uh, VVD. En dus zegt de VVD nu bijvoorbeeld... dat dit helemaal niet betekent dat er bevoegdheden worden overgedragen. Wel, nee, dit voorstel is gewoon een kwestie van invullen. Wat toch altijd al de bedoeling is geweest. Namelijk uh, dat ervoor gezorgd wordt dat landen die er een potje van maken... Uh, landen die andere landen laten opdraaien... voor hun gebrek aan uh, financiële discipline, zoals Griekenland nu doet... dat die landen vanzelf en dan door die nieuwe commissaris erop worden aangesproken... Um, dat ze inderdaad sancties krijgen opgelegd als ze er niks aan doen... en dat dat altijd al de bedoeling was en dat dat nu wordt uitgewerkt en dat het helemaal niets heeft te maken... met overdracht van bevoegdheden, zeggen ze bij de VVD dus. Ja, maar goed, het gaat toch verder dan dat landen worden aangesproken? We hebben het over onder stellen. Ja, en daar zit natuurlijk precies de gevoeligheid. Daar zit ook de dubbele boodschap, want uh, inderdaad wel degelijk... krijgt die nieuwe commissaris als die er komt... meer invloed op de nationale begrotingen. Uh, niet dat hij of zij kan voorschrijven waar er op bezuinigd moet worden... maar wel dat er bezuinigd moet worden. En als een land uh, dan nog niet doet wat nodig is... Dan volgen de nieuwe straffen. Dan mag het land bijvoorbeeld niet meer meestemmen. Uh, kan het gekort worden op subsidies. En kan inderdaad uiteindelijk zo'n land onder uh, curatele worden gesteld. Ja, goed. De, de grote vraag is natuurlijk, is het een serieus voorstel? Of is het een kansrijk voorstel? Of is het vooral voor uh, binnenlands gebruik? Nou, als ik uh, vanavond iedereen goed heb beluisterd... dan geloof ik niemand uh, gehoord heb, uh, Clary... Uh, die denkt dat dit zomaar door, door Europese <coughs> landen wordt nee. omarmd. Dat is wel nodig om het te laten doorgaan. Dus die Europese haalbaarheid, daar kun je zo je vraagtekens bij zetten. En dat precies is voor de SP uh, in Den Haag reden... om te zeggen dat dit een voorstel is voor binnenlands gebruik. Uh, want je weet, Rutte heeft, uh, als het over Europa gaat... niet de steun van de PVV. Hij heeft PvdA, GroenLinks, D66 nodig voor een meerderheid. En toevallig of niet dat zijn nou precies de partijen die weer heel blij zijn met dit plan. Een liefdesverklaring voor hen is het dus ook volgens de SP, volgens Ewart Eerkang. En ik heb twee reacties even op een rijtje gezet, die van Ewart Eerkang van de SP... en als eerste Ronald Plasterk van de PvdA. Ik vind het goed dat het kabinet ook nu volop duidelijk en eerlijk opschrijft... ja, er worden bevoegdheden overgedragen. En ik vind het ook een goed voorstel dat die, dan die bevoegdheden landen bij een nieuwe eurocommissaris zodat ook het Europees parlement in de positie is om daar een democratisch toezicht op te houden. Nou, ik vind het plan om een soort Europese tyran te komen voor landen die zich niet aan de regels houden. Dat uiteindelijk een Europees supercommissaris de baas wordt. Ja, dat is natuurlijk behalve onrealistisch ook onwenselijk. Dat is in feite de democratie buiten werking stellen. Wij zullen de minister-president ook voortdurend erop aanspreken dat hij ook... Uh ten volle uitkomt voor wat hij zelf voorstelt. En wat hij hier voorstelt is dat er een aantal bevoegdheden van de lidstaten naar Brussel gaan... om te zorgen dat de euro stabiel blijft. Goed dat hij dat doet, maar kom er ook vooruit. Het zijn natuurlijk Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66... pro-Europese partijen die dit kabinet aan een meerderheid helpen. En uh, ja, dit is eigenlijk een, uh, ja, een soort Europese liefdesverklaring van, de, van dit kabinet uh, voor deze partijen.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 doet wat wij vinden dat er zou moeten gebeuren, um, um, Ja, helpen wij dat aan de meerderheid? Ik denk dat onder de gegeven omstandigheden je niet aan ontkomt... we hebben nu gezien hoe dat met Griekenland mis kan lopen... dat je er niet aan ontkomt om Brussel de bevoegdheid te geven... om in te grijpen voordat een land zo van de rails loopt. Ja, dat was Ronald Plasterk van de PvdA, die steunt het wel. Hij pest Rutte wel een beetje door te zeggen... Uh, hij moet opschrijven, hij, hij, hij daagt Rutte uit om iets te doen wat Rutte niet kan doen... namelijk opschrijven dat die bevoegdheid wordt overgedragen aan uh, Brussel... ondanks dat. Uh, wel de steun van de PvdA dus, niet de steun van de SP. En ook van de PVV hoeft hij, zoals verwacht, niet veel te verwachten. Uh, daar noemen ze het voorstel onbevredigend. Want uh, landen moeten veel eerder uit de euro worden gekieperd... zodat ze andere landen niet meer tot last zijn. Maar de rest van de Kamer is enthousiast. En Rutte heeft daarmee dus in eigen land een meerderheid... En nu nog de rest van Europa. Ja, zo is dat. Dat was politiek redacteur Wilma Borgman. Ja, een belangrijke vraag is inderdaad of de visie van het kabinet voet aan Europese grond gaat krijgen. Uh, aan de telefoon Onno Ruding, oud-minister van Financiën en oud-bestuurder van de Citibank. Meneer Ruding, goedenavond. Goedenavond. Ja, iedereen is er wel over eens dat Europese begrotingszondaars harder moeten worden aangepakt. Maar een uh, aparte commissaris binnen de Europese Commissie, is dat een goede manier om strenger op te treden? Um, ja, ik denk dat dit wel een goed voorstel is. Het is inderdaad een wijziging in het standpunt van de Nederlandse regering. Uh, dit past in principe wel, dat uh, wil ik even aan herinneren... ...in het voorstel wat toen heel veel opzienbaarde... ...van Merkel en Sarkozy van begin augustus. Uh, die hadden het over een Europese financiële economische regering. Nou, dat was wat, wat hoog gegrepen. Maar zij wilden toch dat er in Brussel meer bevoegdheden zouden komen. Wat mij zo interesseert is dat ik vermoed dat zij toen niet dachten aan... mevrouw Merkel en de heer Sarkozy aan een, een Europese commissaris... die meer nee. bevoegdheden krijgt. Nee. Maar waarschijnlijk wilden zij toch meer in handen houden... van de, ja, van de ministers van, van de lidstaten. Denk dan vooral aan Frankrijk en, uh, en Duitsland. En Precies. Dit is beter, want ook voor Nederland is het denk ik beter... dat er meer bevoegdheid komt... In handen van een Europese commissaris, dan dat de grote hmm. landen bepalen onderling. Dit is beter, zegt u. Het gaat ook verder. Um. Dat, ja, dat kan verder gaan. Maar ja, we hebben dat natuurlijk al lang in Europa... dat bepaalde commissarissen, er zijn er twee met name... voor mededinging en apart daarvan voor buitenlandse handel... een hele grote eigen bevoegdheid hebben. En ik vind dat een goede zaak, werkt ook goed. En dit zou dan een, een derde worden... die dus besluiten kan nemen met, met automatische sancties... Eh, ter correctie van uit de hand gelopen nationale begrotingen. Ja. Ik wil er wel aan toevoegen dat ik zelf dit al een tijdje geleden omarmd hebt, dat voorgesteld, toen werd er in Nederland <laughs> toch niet zo naar geluisterd. Maar we vragen u uh, niet voor niets, meneer Rudding. <laughs> ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar, en dit is wel uh, wat uh, de CDA-fractievoorzitter, uh, de heer Van Huygensma-Buma, uh, korter geleden gisteren of, heeft mogelijk. voorgesteld. Ja. Uh, ja, maar ook al een paar weken geleden. Ja. Dat was een, je ziet dus een kentering, naar mijn indruk, ja. in de goede richting. Zeker bij het CDA. Het moet nog blijken hoe de VVD daarop reageert. Ja, de ja. PVV, dat is inderdaad, die zullen we dat niet ondersteunen. Maar goed, een kentering, zegt u, in de goede richting. Eh, eh, moeten we er toch niet een kleine kanttekening bij plaatsen dat dit een toekomstige crisis misschien aanpakt, maar niet de huidige? Ja, daar hebt u gelijk in. Um, dat. Um maar dit is ook niet de bedoeling om nu de huidige crisis, Griekenland, et cetera, hiermee te kunnen aanpakken. Nee, maar het zou Natuurlijk. wel fijn zijn als het aangepakt werd misschien. Ja, daar ben ik het helemaal met u eens. Maar dat, dat moeten we sowieso doen. Dat moet nu gebeuren. En dit is inderdaad een voorstel of een, een, een ondersteuning van een lijn... om voor de toekomst eigenlijk dit soort ellendes van Griekenland en gaan maar door te voorkomen. Hm. Dus het is inderdaad wat u zegt voor de toekomst. Maar je moet beide doen, de korte termijn op de lange termijn. En ik zie geen tegenstelling tussen die twee. Nee. Het plan leidt hoe dan ook tot meer invloed van Brussel, zou ik zeggen. En minder invloed van de nationale staten. Dan is toch de vraag hoe dit plan aan Sarkozy en Merkel te verkopen, zou ik zeggen. Nou ja, dat, dat moet er blijken. Ik zeg ook niet dat het zeker is dat de 17 eh, landen van het eurogebied dit allemaal met gejuich omarmen. Uh, Merkel en Sarkozy zijn wel in die richting gegaan, maar ja, zoals ik zelf net zei, wel een andere conclusie. Um, maar goed, je kunt het voorstellen, het zal door enkele landen wel worden gesteund. Kijk, als uh, Nederland moet vooral proberen dit met mevrouw Merkel, met Duitsland te regelen, omdat wij een nou nauwe band daarmee hebben op al dit soort onderwerpen. Mm -hmm. En uh, zij is natuurlijk machtig en zij moet dan uh, Sarkozy overtuigen. Uh, je, mo je moet niet nu direct naar Frankrijk lopen. Want dan weet ik wel wat het, uh, wat het antwoord zal zijn. En, uh, dus, uh, maar ik vind toch dat dit een, een gunstige ontwikkeling is. Vergeleken met een tijdje geleden. En uh, in Europa, maar ook in Nederland. En ja, de vraag is of dat, of dat lukt. Dat, uh, ik steek daar mijn hand niet voor in het vuur. Nee, nee, nee dat begrijp. Ik zou ook niet als ik u was. Dank voor uw reactie zover. Uh, graag gedaan. Onno Ruding was dat. Van een single die uit is gekomen in september van dit jaar van het album How Do You Do. De vader van Alejandra Slutsky verdween in 1977 in Argentinië. En al jaren probeert ze Gorgas Origeta, de vader van prinses Maxima, daarvoor in Nederland vervolg te krijgen. En vandaag heeft ze opnieuw aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Welkom in de studio. Ja, hoe heeft u vandaag eigenlijk beleefd? Vandaag was ik een gekke huis, uh, ja, geloof ik. Iedereen ja. wil weten van... Uh, ja, hoe ja. het ermee ging en waarom en hoe. En, uh, Gaf het ook enige voldoening om nu weer een aangifte te kunnen doen? Nou, dit is maar een uh, klein stapje volgens mij in het geheel. Want uh, het moeilijkste moet nog komen. Ja, dat is, namelijk uh, het onderzoek. Het onderzoek, ja. ja dat u daartoe besluit en ja. uh, gaat doen. Ja. Hoe oud was u toen uw vader verdween? 14. 14. En waarom uh, verdween hij? Wat, wat deed hij? Wat, waarom? Mijn vader was uh, arts, was gemeentearts. Uh, hij deed dus uh, gratis uh, gezondheidszorg in een arme wijk. We woonden in dezelfde wijk. En uh, hij dacht anders dan de dictatuur dacht. Hij was dus zeg maar een tegenstander van de... Was hij politiek actief? Nee, nee dat niet. toen hij jong was, was hij wel politiek actief geweest, mm. maar uh, nu niet meer. Nu ja. meer. Goed, hij, hij, hij is toen uh, verdwenen. We mm -hmm. weten niet wat er met, met hem gebeurd is, hè? geen ja. idee. Ja. Uh, u bent kort daarna naar Nederland geko gekomen. Ja. ja, we hebben nog uh, bijna een jaar uh, gewacht en uh, onderduikt. En uh, toen naar Nederland gekomen. Ja. ja. Nou heeft u tien jaar geleden ook geprobeerd om Jorge Sorijeta verantwoordelijk te stellen voor de verdwijning van uw vader. Uh, toen lukte dat niet. Waarom denkt u nu meer kans te hebben? Nou, het is nu van alles is veranderd. Destijds uh, deden de aanklacht de de de tegen de hele regering, waarvan Sorieta onderdeel van was. Mm -hmm. Nu richten we meer op hem. Toen was het niet alleen over mijn vader, maar meer in het algemeen. Nu gaat het over mijn vader in specifiek. Ja omdat inmiddels op internationaal niveau allerlei wetten zijn veranderd... en waarin gezegd wordt dat het doen verdwijnen van mensen... een misdrijf is dat niets overgaat... zolang niet verteld wordt wat er nou gebeurd is met die persoon. Het kan niet verjaren. Het kan niet verjaren. En dat was eerder wel het geval. Eerder was sowieso verdwijning niet in de Nederlandse wetgeving. Het bestond niet als een misdrijf. Mm -hmm. Nu wel is het benoemd als een misdrijf. En eerder werd ook niet op internationaal niveau als een misdrijf gezien. En nu weer wel. Nederland heeft de, het verdrag getekend. En ja. zich daarmee verplicht op internationaal niveau om het ook zo te handhaven. Ja, ook en, in eigen land. En u zegt, zolang ik niet weet wat met mijn vader is gebeurd. Zolang hij dus verdwenen is en wij niks weten over zijn lot. Mm -hmm. um, Vindt, vindt er nog steeds een misdrijf plaats? Ja. Ja. ja. Heeft u ook, want, heeft u ook inhoudelijk meer bewijslast? over wat er met nee, is Steeds is uh, uh, professor Wout... Heeft een, een eerste onderzoek gedaan... naar uh, de betrokkenheid van Sorieta... op de, de verwijningen en misdrijven van toen. Mm -hmm. Daarna is er van alles onderzocht. Is onderzocht door uh, journalistiek. Hebben heel goed werk gedaan. Allerlei, ook Nederlandse journalisten. Maar er is ook de waarheidscommissie geweest... in Argentinië, waarin Sorieta moest opgeroepen werd in uh, specifieke gevallen. Ja. Daar heeft hij heel hard geroepen... Uh, ik weet van niks, ik weet van nee, niks. Nee, maar daarom uh, vraag ik u. Hebt u bewijzen, echte bewijzen... Dat hij, wel, dat hij het wel wist, dat hij wel betrokken was? Nou, tijdens uh, de waarheidscommissie... heeft hij aan de ene kant gezegd... dat hij niks meer vanaf wist. Tegelijkertijd mm -hmm. heeft hij ook verteld... dat hij minstens van twee zaken wel wist. Van werknemers, van zijn ja. ministerie... die ontvoerd waren. Okay, maar specifiek over uw vader... hebt u niet echt bewijsmateriaal? Tegen hem, tegen, tegen Sorietta. Nee. nee, maar zo moet je het niet zien. Sorrietta nee. was onderdeel van wat je noemt een criminele organisatie. Hij was daar leidinggevende in. En als zodanig ook wettelijk is hij medeplichtig aan alle misdrijven die die organisatie gepleegd heeft. Oké. Okay. Wat moet dan het Openbaar Ministerie nu precies onderzoeken? Zijn betrokkenheid bij die uh, organisatie. Maar ja, hij Zijn... was lid van de regering. Ja, dus, dus hij was dat was dus ja. hij. Ja. Het OM moet onderzoeken en ja. inderdaad bevestigen is wat we eigenlijk allemaal al weten... dat hij daar betrokken bij was, daar leninggeving in was... dat hij het van wist wat gebeurde... en uh, hem daarvoor verantwoordelijkheid stellen voor de rechter. Bent u optimistisch? Want als we eerlijk zijn... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Nederland reageert niet erg fel als meneer Zorgeta in Nederland is. Nee, het, um, ja, en dat stelt mij uh, verdrietig of treurig. Want ja. ik woon hier al twee keer zo lang als in, in Argentinië. Ik ben meer Nederlandse dan iets anders. En ik doe dit eigenlijk. Eigenlijk doe ik dit vooral als Nederlandse. Want ik wil dat het Nederlandse recht spreekt. En dat, en dat we hier een integer land zijn. En ik kan er niet voor als in mijn land mensen zoals zij vrijuit rondlopen en in pracht en praal leven. En ik ben een van de weinige mensen die, uh, die iets aan kunnen doen, omdat ik nabestaande ben uit Argentinië. En omdat ik me betrokken voel ook bij de Nederlandse samenleving. En dat anderen daar uh, nog niet zoveel aan doen, dat is, een, ja, is iemand anders hun, zijn verantwoordelijkheid. Ja. En heeft uw timing ook iets te maken met het feit dat de troonopvolging aanstaande is? Um, niet zo erg, want ik heb geen idee wanneer dat zal zijn. Nee, ik kan dat, we, dat we, wel geen ge ge van ja, alle kanten melden. Maar... Nee, dus nee. Ik, ik weet niet wanneer dat zal zijn. En dus het, het heeft te maken met de wettelijke mogelijkheden. Dat is de timing nu. Ja. Maar u wilt misschien wel graag duidelijkheid he hebben... voordat Maxima koningin wordt, of niet? Uh, nou, ik wil gewoon dat recht Okay. Wanneer dit ook is. Aan de telefoon hebben we ook Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal recht. Meneer Knoops, goedenavond. Dag, Appelak, goedenavond. Uh, heeft deze aangifte nu wel kans van slagen, denkt u? Nou, Dat is natuurlijk niet aan mij om te beoordelen. Ik, ik ken inhoudelijk de aangifte niet. Maar ik, ik weet wel dat die is gebaseerd op uh, een nieuwe wetgeving... Mm -hmm. zoals u dat uh, zelf al aan de orde heeft gesteld... En uh, het zal een juridische discussie worden... of die nieuwe wetgeving die vanaf december 2010 werkt... of die inderdaad van toepassing is op dit geval. Omdat uh, de nieuwe wetgeving ook internationaal rechtelijk... niet zonder meer terugwerkende kracht heeft. Dus dat zal het oma Ministerie moeten uh, beoordelen... of daar van die regel kan worden afgeweken. Mm -hmm. Kijk, De hoofdregel is dat... De nieuwe wetgeving die voor een burger nadeliger is of die burger in een nadelige positie brengt, rechtspositie brengt, uh, die heeft niet automatisch terugwerkende kracht. Nee, nee, dus al, hij is in 2010 is die wet ingegaan en u zegt dat kan je niet automatisch zaken die 33 jaar eerder hebben plaatsgevonden onder laten vallen? Dat zou alleen maar kunnen als die regel toen ook al gold, of althans als die regel toen zeg maar qua gewoonte zou hebben bestaan. Maar de, we hebben hier te maken met de uitleg van een, zeg maar een, een begrip uh, dat behoorlijk ruim wordt gezien. Ja. en Dat begrip gedwongen verdwijningen onder dit nieuwe verdrag is behoorlijk opgerekt. Mm. En dan is het de vraag of je zo'n regel inderdaad terugwerkende in kracht mag verlenen. Okay. Het Europees uh, Hof heeft... Daar uh, verschillend over geoordeeld. U zegt het is een vraag dat zal moeten worden. Daar zal het OM dus over moeten, moeten uh, um, um, oordelen. U wilt iets zeggen? Ja, het klopt niet helemaal wat meneer. Nou ja. Ook al ben ik nou, geen hij jurist. Zegt, hij zegt dat het OM daarover zal moeten oordelen. Dat klopt, dat maar, klopt maar het wel. is niet Daarom. zo dat dit terugwerkende kracht is. Want het misdrijf is er nog steeds. Het is nu. Ja, het is niet vroeger uh, gebeurd, het is er nu nog steeds. Mevrouw Slutsky zegt dat uh, uh, e onderdeel van, van, die, van dat nieuwe verdrag ook is... dat uh, verdwijningen uh, niet verjaren. Ja, dat is, dat is een ander aspect. Ja. Uh, maar de uitleg dat het, dat het een uitleg geeft aan het ge begrip gedwongen verdwijningen... dat nog steeds bestaat, zeg maar, mm -hmm. dat dat een voortdurend delict is zoals het heet. Die uitleg die is dus... Nieuw. En de vraag is of die nieuwe uitleg ook terug de kracht toekomt. Oké. Okay. U, u verdedigt zelf uh, Julio uh, P., moet ik geloof ik zeggen, want nog steeds verdacht. Uh, de piloot ja, die binnenkort in. Naam? Nou ja, Potsch, gewoon. De piloot ja. die binnenkort in Argentinië terecht staat. Hij wordt ook verdacht van verdwijningen in Argentinië. Zijn die zaken met elkaar vergelijkbaar? Nou, ik vind dat moeilijk om daar alles op te geven. Kijk, het verschil zit hem wel daarin dat de aanklacht tegen de heer Potsch. Bestaat uit uh, vermeende betrokkenheid, directe betrokkenheid bij de vluchten zelf, mm -hmm. waarvoor overigens uh, in onze visie geen bewijs bestaat, maar dat even terzijde. De aangifte tegen de heer Zorgiata, zoals ik hem heb begrepen, ziet meer op zijn uh, politieke verantwoordelijkheid Precies. en daarmee strafrechtelijke verantwoordelijkheid, althans in, in de lezing van. De aangifte. Dat zijn toch twee verschillende uh, zeg maar, varianten. Ja. Uh, het gaat natuurlijk om hetzelfde feitencomplex, maar de... De betrokkenheid uh, is anders. De, ja, de vorm van betrokkenheid wordt anders uh, gezien. Dus het, het, het is wel heel erg moeilijk om die twee zaken te vergelijken, denk ik. Oké, okay. Nou, dat gaan we dan ook niet doen. Ik dank u wel, uh, meneer Knoops. Um, bent u nadat u, dit, nadat u dit hebt gehoord nog steeds uh, optimistisch? Ja, want ik, ik zie niet waarom de, het OM niet zo uh, tot onderzoek zou overgaan. Nee, onderzoek zullen ze zeker doen. Maar ze moeten het ook beoordelen natuurlijk. Ja, ja. Het is, uh, ik hoop ja. dat ze het werk uh, goed doen. Goed, ik wens u uh, veel succes en sterkte. Dank je wel. Alejandra Slutsky was dat en eerder hoorde u de heer Knoops. Om een zonkie te schrijven. Vat bij mijn pijl. Dit komt soms zo so makkelijk. En soms is het hel. Gaan voor woorden zin maken? Gaan dit, wat ik wil zeggen. Uiteindelijk, zoals bedoeld was, in jouw hartkamer kom lee. Moet ik schrijven voor die liefde? Voor die politiek? Die menselijke conditie, die blauw planeet, ziek. Ik hou mij dus bij wat ik ken. En ken, ken ik mijn pijl. Die lever. Ze kom ons trappen trappen troelen, dier die kamers van die hart. Elke land braar haar kadaver, elke continent zijn smart. Ze komen ons trappen trappen troelen, die kamers van mijn hart. Ik heb Europa mooi bekijken, dat dit jij mij gegeven. Van Amsterdam tot München, elke graag in straatcafé. Maar het pleieken van Afrika, een bosken van die zee. Trapen, trapen, tronen, die kamers van je hart. Elke land draagt kadaver, Elke continent zijn smut. Zo so komen ons trapen, trapen, tronen, die kamers van mijn hart. Laat ons trapen, trapen, tronen, al wordt ons soms verwacht. Elke land draagt behaasie. En een koffer van die hart. Laat ons trippen, trappen tronen. Drie kamers van die hart. De Zuid-Afrikaanse singer-songwriter Amanda Strydom. trippen, trappen tronen. Peter Erde Vries, misdaadverslaggever. 17 jaar lang was hij te zien op tv, maar volgend jaar stopt hij en geeft hij voorrang aan zijn privéleven, zo heet het. Gaan we missen. Dat vraag ik aan advocaat Jan Bone, collega-misdaadverslaggever Gerlof Leistra... aan Steve Brown, al jaren verwikkeld in een fete met de Vries... en Pieter Fleming, voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Om te beginnen, Steve Brown. Goedenavond. Goedenavond. U heeft al jaren een conflict met Peter R. de Vries. U zult hem vast niet missen, denk ik. Uh, nou, wat betreft zijn uitzending laat het mij voorkomen koud... of, of zijn uitzending nog 17 jaar gaat of niet. <laughs> Oh, uh, um, u had een conflict met hem. Hè? In 1997 presenteerde u bij Veronica het programma Zware Jongens. U was eigenlijk zijn concurrent... Uh, nou dat klopt. Ik was in die zin zijn concurrent, dus ook al zo we wel bekend geweest. Uh, maar uh, als u met u wel nemen, wilde ik uh, eigenlijk zeggen wat, wat ik persoonlijk denk. Wat de reden is dat Peter R. Vries zo plotseling nu stopt met zijn uitzending. Ik denk namelijk dat er twee redenen voor zijn. Wat is de eerste? Ik denk de eerste reden is. ...dat uh, zijn uh, beschermheren uh, in de onderwereld weggevallen zijn. De bekende Klaas Bruinsma, Cor van Hout, uh, Stali, uh, Stanley Hill, uh, Jean Mierenmet en uh, uh, uh, uh, uh, Sam Klepper. Mm -hmm. Dat is de eerste reden volgens mij dat hij met pensioen gaat. Het, hij staat te alleen nu. De tweede reden is denk ik het News of the World schandaal... ...waarin eigenlijk naar voren kwam uh, de handelingen die uh, nu uh, onderwerp zijn van discussie... ...en beschouwd worden als uh, ja, st uh, strafbaar of in ieder geval oneerbaar voor journalisten, dat dat nou juist de handelingen zijn die Peter en de Vries ook op het in zijn programma moet doen. U bedoelt met geheime, met geheime camera's werken en met uh, ja. geheime geluidsopnamen ja. maken, ja, dat en bedoelt en het, het verbaal van politie en, nou ja, enzovoort, werken met Loesje, derde langs detectives. Ja, u beschuldigt hem, zeker wat, bij het eerste wat u zegt, eigenlijk uh, zijn beschermheren in de onderwereld zijn weggevallen. U, u beschuldigt hem eigenlijk, dus deelt uit te maken van die onderwereld. Hij heeft u natuurlijk ook beschuldigd. Ik meen me te herinneren van dat u een politie politie-infiltrant was en dat u cocaïne gebruikt. Is ja. het niet gewoon een vete die u uh, nooit hebt bijgelegd en, en, en die u nu uh, steeds nog maar door blijft uh, vechten? U bedoelt een vete tussen twee onderwereldgroepen: die van nee. Peter en die van mij. Nee, zo bedoelde ik nee, dat ik niet. U legt mij dat, woorden in ik de mond. Het, nee, maar ik begrijp het, maar ik begrijp dat u het er moeilijk mee heeft dat u als journalist zeven jaar lang iemand als Peter R. De Vries... als een gerespecteerd integer collega-kennelijk heeft gezien. Terwijl als u even gaat googlen op het internet... en gericht gaat zoeken, en het is niet wat ik zeg... maar gewoon feiten, zoals dat heet, en blote rechtsfeiten... dan komt daar een beeld van een persoon... die zonder meer geregeld mag worden... tot onder andere de maffiagroep van Klaas Bruinsma. Wat een feit is, is dat u uh, verschillende malen met hem hebt gevochten. Hoe kijkt u daarop terug? Nou, gevochten is niet correct... Oh, u bent ja, er wel voor niet. veroordeeld in 2010? Dat, ja, voor mishandeling. Oh, sorry, dat is wat anders. Ja, dat is, dat is iets anders. Um, binnenkort komt er een boek van u uit over Peter Kom. R. de Vries. Hoe gaat ja. dat heten? Uh, dat boek heet uh, 25, uh, Peter R. de Vries, 25 jaar mafiajournalistiek. Zo. Dat is nogal een beschuldiging. Nogmaals, ik word misschien eentonig voor u. Ik hoef alleen maar in dit verband te verwijzen naar het arrest van het Hof van Amsterdam in 1991. En daar staat het. Ik ben gerechtvaardigd, zoals dat heet, juridisch, om dat te stellen. Op grond van dat arrest. Meneer Brown, het klinkt een beetje alsof u geobsedeerd bent door Peter Erdevries. Ja, ik begrijp dat u die kant op gaat. Er is geen obsessie. Het is geen obsessie? Nee, niet van mijn ik, ik heb deze man al lang gehad. Ik ben een boek aan het schrijven. En dat geeft een historisch overzicht van de afgelopen 25 jaar... van de wan- en misdaden van Peter R. de Vries. En nu zou zich eens kunnen afvragen hoe het komt dat ik dat moet schrijven... en niet een andere journalist. Zeker. Uh, hoe komt dat? Ja, dat is een vraag aan u. <laughs> Goed, meneer Brown, ik dank u wel. Veel succes. Steve Brown, ook aan de telefoon advocaat Jan Bonen. Uh, meneer Bonen, u kent Peter Erde Vries al vanaf zijn begintijd bij de Telegraaf. Wanneer kreeg u voor, hem, voor het eerst met hem te maken? Nou, eigenlijk de meeste toen uh, mijn zeer groot en uh, gewaardeerde vriend Piet Doedens uh, werd gearresteerd. En Piet uh, vroeg mij hem bij te staan. En toen heb ik Peter Erde Vries uh, zover gekregen dat, al dat hij op de voorpagina van de Telegraaf, daar werkte hij toen voor. Uh, onmiddellijk met twee kolommen rechtboven met grote koppen zei hij, Doedens is onschuldig. Ah, een ontlastend stuk en dat hielp? Uh, dat hielp echt, daar ben ik helemaal uh. overtuigd. En uh, hoewel Peter toen nog helemaal van de horen wederhoor was, wat later volgens mij niet helemaal meer zo was, maar uh. dat is een ander onderwerp, was hij toen eigenlijk... Uh, op dat moment, mijn grote vriend, maar ook eigenlijk omdat hij iets deed wat hij volgens mij van zijn redactie eigenlijk nooit had mogen doen. Nee. En hij deed het wel en dat, daardoor heeft hij toch wel een bijzondere plek in mijn hart gekregen. Ik begrijp het. Wat vinden advocaten eigenlijk van hem? Nou, later zijn er toch dingen gebeurd. Het Johan van der Sloot verhaal. Dat ja. was toch eigenlijk niet helemaal in mijn, koosje, in mijn ogen. Maar aan de andere kant, wat hij gedaan heeft in de Puttense moordzaak, dat is, dat is toch ongelooflijk geweest. Dat zijn uh, toch uh, ja, vier op zijn hoede uh, die kun je gewoon niet uh, wegdenken. Nee, hij heeft maar twee ontschuldige we Hij Dat ging wel heel erg later in ja. de vervolging, zou ik maar zeggen. Hij begon zich wel heel erg als openbaar ministerie te gedragen. Maar ik moet zeggen, ook de uh, dingen die hij bovenwater kreeg... en de manier waarop hij vasthoudend was. Dat is toch wel uh, heel bijzonder voor Nederland. Ja, zult u hem missen? Nou, missen, maar ik denk niet <lacht> te gauw. Iemand komt met dezelfde kwaliteit en hetzelfde programma... Het programma op zich was nou niet het programma waar ik mij erg aan verlustigde, zal ik maar zeggen. Ik keek nooit. Ik begrijp het. Jan Bonen, advocaat was dat. Dank u wel. Dan over naar Pieter Fleming, die is voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Dag meneer Fleming. Goedenavond. Uw bond komt op voor de belangen van gedetineerden en ex-gedetineerden. Peter R. De Vries zei vandaag dat zijn afscheid met gejuich zou worden ontvangen in de gevangenis. Is dat waar? Nou, dat weet ik niet helemaal. Het is altijd in de gevangenis en de huizen van bewaring goed. Uh bekeken programma. Oh. Dus uh, of, ze nou, uh, of ze nou echt juichen, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, er zijn ook gedetineerden geweest die uh, uh, belang hebben gehad bij uh, Peter R. De Vries. En dan verwijs ik naar de Puttersen moordzaak. Ja. ja, iedereen heeft het altijd over die Puttersen moordzaak. Dat is, dat is natuurlijk ook heel bijzonder geweest. Daar heeft die mensen die veroordeeld waren in feite uh, ontlast. Um, maar wat maakt hem verder zo populair bij gevangenen dan? Nou, hij bedrijft toch een bepaalde soort uh, journalistiek, wat je niet zo vaak ziet. zeker niet op het gebied van crime. En uh, daar kijken gedetineerden de over het algemeen uh, toch wel graag naar. Nou, ik hoorde net ja, een bepaald soort journalistiek. Uh, bonen zijn net. Hoor en wederhoor, dat, dat doet hij niet zoveel aan. Nee, dat is waar. Hij zet mensen wel uh, uh, snel in een, uh, in een cabine, zeg maar. Maar uh, toch uh, over het algemeen uh, wordt er uh, toch goed naar gekeken. Ja, Dus ik begrijp dat uh, in de gevangenis hij in elk geval gemist zal worden. Ik denk het wel, ja. Oké, okay, dank u wel. Pieter Vleming, voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Tot slot aan de telefoon collega misdaadsjournalist Gerlof Lijstra. Uh, meneer Lijstra, goedenavond. Goedenavond. Ja, Peter Erdovies houdt het dus na 17 jaar voor gezien. U bent al 23 jaar actief volgens mij. Uh, snapt u dat hij meer ruimte voor zijn familie wil? Ja, ik kan me het wel voorstellen. Hij heeft wel 17, uh, tropenjaren uh, gehad. Uh, dag en nacht aan het werk. Trok heel veel publiciteit aan, ook buiten zijn programma. Dook ook in allerlei andere programma's op. Uh, haalde veel uh, overhoop, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja, U heeft hem wel eens een voorbeeld genoemd. Waarom? Nou, vooral in de nazorg. Uh, ik heb uh, grote waardering voor de manier waarop Peter de Vries uh, verhalen... Uh, niet uh, laat rusten uh, nadat hij heeft uitgezonden. Hij blijft nazorg bieden. Mm -hmm. En ik weet van veel nabestaanden dat die uh, hem daar uh, tot hun uh, dood dankbaar voor zullen zijn. En dat vond ik een grote kwaliteit. Dat, dat heb ik uh, me al heel vroeg uh, aangeleerd om dat van hem over te nemen... En uh, dat kost veel tijd en veel emotie en nee. energie. Maar uh, dat ben je die mensen verplicht. Je moet niet over hun rug uh, je verhaal willen halen en dan uh, niet meer thuisgeven. Dus dat, dat vond ik heel knap van hem. Ja. Is hij collegiaal? Hij is zeer collegiaal. Oh, ja? Ja, ja, ik heb veel contact met hem. We, we hebben beide de afwijking dat we alle moorden in Nederland uh, bijhouden. En ook uh, met, uh, ja, daar, uh, met, met uh, een... Uh, op, op, op detailniveau of praten. Dat kan ik met niemand anders. Hm. Tegelijkertijd is het ook een zeiksnor hè, die wel <laughs> wil laten weten dat hij altijd net even iets meer weet dan jij. Oh uh, ja. Dus ja, wat dat betreft. Is, Jullie is, zijn uh, hem altijd aan het meten. Uh, ja. Ja, nee, dat, dat, dat moet ik hem. Uh, dat, die kant heeft hij wel. En ja, wat. Uh, maar ik vind dus die nazorg vind ik, vind ik echt een grote kwaliteit. En dat, dat zien weinig mensen van hem. Hè. Die zien alleen kuifje op, uh, op jacht. Ja. Uh, terwijl wat hij achter de schermen doet, dat is minstens zo belangrijk. Ja. Nou goed. Iedereen heeft het natuurlijk ook over de Pundense moordzaak. Over welke zaak was u, uh, laten we ook de andere kant belichten, minder onder de indruk? Nou ja, dan vervallen we in herhaling. Maar de zaak Natalie Holloway... Oké, okay, dat, dat, dat, ja, dat, dat zei Bono ook. Ja, ik weet dat Joram ja. van der Sloot uh, het slachtoffer bijna is geworden van Peter... Um, ja? ja? Ja, dat had ik het... nooit zo mogen doen. Het werd uh, groot gebracht, alsof de zaak was opgelost. Dat was het niet, hè? Uh, althans, dat is uh, niet aangetoond dat uh, Van der Sloot ook een moord heeft gepleegd. Maar hij werd wel steeds als moordenaar weggezet en achtervolgd. En wat er in Peru gebeurd is, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid voor, van Joran Van der Sloot. Maar die is wel zwaar onder druk gezet. En dat vond ik geen, uh, geen sterke optreden van de, de Fries. Suggereert u hiermee dat dat misschien, misschien niet gebeurd zou zijn als... Ja, het zijn altijd van die uh, afvragen, ja, ja. uh, maar Jeroen van der Sloot is er niet, uh, niet uh, prettiger van geworden als persoon. Nee, nee. Hij was in de war en het was al een uh, labiele persoonlijkheid. En als je dan zoveel media-aandacht, niet alleen van Peter, maar ook van de Amerikaanse journalistiek uh, krijgt, ja, dan uh, gaat het helemaal mis. Ja. Maar uiteraard is hij zelf verantwoordelijk voor wat hij uh, vervolgens in Peru gedaan heeft. Ja. Uh, Betekent ze vertrek aan een, aan een tijdperk, of niet? we gaan nog door een jaar en hij. Ja, uh, dat is ook weer meteen waar. Ja. hij blijft, <laughs> Hij is niet dood, uh, hè? Nee, nee, hij blijft. Hij gaat nog <laughs> nee. boeken schrijven. Hij zal vast ook als columnist uh, actief ja. blijven. Okay. Dus we moet het ook niet overdreven. En hij is ook niet de enige in het vak. Nee, zo is het. Uh, um, waarvan akte Want uh, uh, we hebben u net gesproken. Dank u wel, Gerlof Lijstra over Peter R. De Vries. Dank voor uw toespraak. Het is vijf voor twaalf. Een ware scheepstoetershoop vandaag in Rotterdam. Vanochtend leek het geluid van toeterende cruiseschepen definitief verbannen uit het havengebied van Rotterdam. Omwonenden hadden geklaagd over de traditionele begroeting van een schip dat bij het in- en uitvaren van de haven toeterde. Maar de Rotterdammers kwamen massaal in opstand via internet en de scheepstoeter is nu gedeeltelijk gered. S'nachts mag het niet, maar overdag wel. Aan de telefoon de zanger Ras Rotterdammer en ooit werkzaam op de scheepswerf Litouwers. En havenambassadeur van Rotterdam. En havenambassadeur van Rotterdam, dat ja. weet ik toevallig. Want zelf heb ik uh, van de zomer met de MS Rotterdam de oversteek gemaakt naar New York. Heb ik jullie uitgezongen? En u heeft ons toegezongen bij het ja? vertrek. Nou. Fantastisch toch? En als je dan toch dat geluid hoort, Claire, dan, dan, dan, dan, dan ja, nou ja. Maar haren stond overeind. Ja, dat was ik, ook zo. Mijne ook. Het is in mogelijk dat ja. er mensen zijn die daar bezwaar tegen maken. Daar moet je ongelooflijk trots op zijn. Het is, is een schip. De oude, de oude Rotterdam is een boegbeeld. En die nieuwe die houdt uh, uh, zeg maar de, uh, de naam Rotterdam in, in, in ere all over ja. the world, weet je wel. Ja, maar, maar goed, ik moet wel toegeven, er werd wel veel en luid getoeterd hoor, toen we, uh, toen we de haven ja, vernieten. toen deden ze het overdreven, maar normaal gesproken <laughs> doen ze het niet. Ja, luister even. Het is wel lawaai, hè? Nee, ben je vet, joh. Nee. Het is traditie. Ja. En je kunt elke traditie kun natuurlijk overboord gooien. Maar ik vind dit echt te bizar voor woorden dat er mensen zijn die zich daar aan storen. Maar goed, ik heb begrepen ook inmiddels dat ze het probleem weer opgelost hebben. Ja. doordat ze zeggen, nou over, dus, dus overdag mag het wel. En s'avonds nou ietsje minder. Nou oké, okay, probleem opgelost. Heb je daar vrede mee met dat poldercompromis? Want dat is het toch? Ja hoor, ik zou zeggen, wel trussen met z'n allen. Dankjewel, Litouwers. Dag. Ja, welterusten met z'n allen. Dit is het eind van het Oog. Morgen zit hier Chris Keine En straks kunt u luisteren naar Casa Luna. De gast bij Harm Edens is dan de Turks-Nederlandse zangeres en pianiste... Karsu Dunmets. En die was al een keer in het Oog. En dat was zeer de moeite waard. Dus luisteren. Goedendag.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 Ja, een vliegticket boeken was nog nooit zo makkelijk op vliegtickets.nl. Vliegtickets. Dit is Radio 1.